Yeah. <laughs> Horecaondernemers in Etteleur hebben dit jaar weinig verdiend aan carnaval. Onbekenden hebben gefraudeerd met de speciale carnavalsmunt... waarmee in de kroegen betaald kon worden. De kroegbazen huren ieder jaar plastic munten bij een bedrijf... maar laten er geen eigen logo op drukken. En dit jaar heeft iemand anders precies dezelfde munten besteld... en ze in Etteleur in omloop gebracht, zegt het bedrijf dat de munten maakt. Iedereen kan bij ons uh, munten huren. Dit zijn munten ja, met onze naam erop die niet uniek zijn. Ja, dat is eigenlijk precies de reden waarom wij het gebruik van dit... Het munt ook eigenlijk altijd afraden bij grootschalige evenementen of evenementen die meer dan een dag duren. Het is eigenlijk gewoon een artikel voor een lage prijs met, met een, een, een, een lage security rate. De horecaondernemers in Etelleur zeggen dat ze zo'n 20.000 euro aan inkomsten zijn misgelopen.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 WB verkeersinformatie op de A6 Emmerdoord richting Muiden is bij Lelystad de linkerijschhoop dicht vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Op de N15 maasvlakte Rotterdam staat bij Spijkenisse 2 kilometer. A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en het Knoop en de Brescheplein 4 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de Afidmarn 2 kilometer. Cheap tickets boek je razendsnel.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Vila VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. Zometeen ons buitenlandpanel, maar eerst gaan we even naar Europa. Dat is natuurlijk ook wel een beetje buitenland, maar zijn wij ook een beetje. De Europese Commissie mag, of heeft vanaf vandaag meer macht om in te grijpen... in de begrotingen van de verschillende lidstaten. Voortaan moet elke lidstaat in het voorjaar een concept, ontwerpbegroting... naar Brussel sturen. De Commissie buigt zich daar dan over. Gaat daar advies over geven, gaat daar over oordelen, misschien zelfs afkeuren. Weet ik niet. En dan moet er uiteindelijk in het najaar in oktober een definitieve begroting zijn. Bas Eickhout van GroenLinks, lid van het Europarlement, aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit uh, is uh, geheel in tegenstelling tot uh, wat Engeland bijvoorbeeld wil. En sommige mensen hier in Nederland ook. Meer bevoegdheid naar Brussel dan minder. De begroting is niet meer helemaal van ons. Nou, dit is een trend die al langer gaande is en het wordt inderdaad wel tijd dat in Nederland de Nederlandse regering hier gewoon ook eerlijker over is. Want dit is uiteindelijk ook wat de Nederlandse regering steunt, namelijk dat in Brussel ja, meer zeggenschap komt over de begrotingen in heel Europa. Omdat we weten dat, dat we economisch moeten we ons gewoon veel meer, uh, ja, moeten we het veel meer integreren wat we doen. En dan moeten we dus wel elkaar op afspraken kunnen houden. Ja. Nu uh, staat er, uh, Bas Eickhout, uh, dat de Europese Commissie... die kan op basis van die ontwerpbegroting van de lidstaat... direct aanbevelingen doen. Is dat een eufemisme voor een aanwijzing? En dat heb je maar te volgen or else. Of is het echt een aanbeveling die facultatief uh, opgevolgd kan worden? Het begint met een aanbeveling, maar het is wel zo dat als hè, volgens een aantal indicatoren eigenlijk de begroting ervoor zorgt dat een economie uit de pas gaat lopen, dan kan het wel steeds dwingender worden, zo'n aanbeveling. Dus uh, het is wel echt bedoeld om ervoor te zorgen dat al die economieën in de eurozone wat dichter bij elkaar blijven. Want dat was een van de grootste problemen met de eurocrisis, het uit elkaar groeien van de economieën, ja, met heeft... name tussen Noord en Zuid. En dat is niet vroeg genoeg onderkend. En dit is nu eigenlijk een instrument om dat wel te doen, om eerder een land, zelfs misschien wel onder te stellen als Brussel denkt dat de begroting de rest van de eurozone in gevaar brengt. Ja, en ik denk ook dat er ook eindelijk wat meer uh, inzicht komt hè, dat het niet alleen een overheidstekort was. We begonnen heel erg die crisis aan te pakken met nou, we moeten allemaal bezuinigen. En dat raakte natuurlijk met name Zuid-Europa. Ja, wat we steeds meer inzien, die eurozone is gewoon economisch met elkaar verbonden. En niet alleen een overheidstekort is een probleem. Maar ook als er op andere fronten besluiten genomen worden uh, die zeg maar de begroting op de lange termijn in gevaar brengt. Uh, arbeidsproductiviteit moet niet te veel uit elkaar groeien in één zo'n munt, in zo'n eurozone. Nou, dat soort zaken die ontwikkeling dat proberen we in deze wetgeving wat meer centraal te laten coördineren door een Europese commissie in Brussel. Ja, Dit gaat toch steeds meer lijken op wat altijd gezegd is wat nodig is. Dat met een één markt en één munt je ook meer één politieke sturing nodig hebt. Daar gaat het wel steeds meer heen. Hè? Dus het klinkt een beetje alsof, laat de honden maar blaffen, de Europese karavaan trekt toch wel door. Ja, maar wel met... Uh, kijk, ja, er is terecht veel kritiek op het debat. Maar bijvoorbeeld als ik een lijstje zie van Buma, van het CDA... die zegt in een heel klein zinnetje... ik wil meer uh, economie regelen Europees... Mm. en ik wil dan minder APK doen. Hmm. Uh, dat is, zijn zulke ongelijksoortige vergelijkingen. Want meer economie samen is heel fundamenteel. En daar moet nou eens een keer een eerlijk debat over gevoerd ja. worden. En niet doen alsof we dan met APK nationaal... alsof dan het debat getackeld is. Hey, ja, nog eventjes een andere monetaire zaak, een financiële zaak. Uh, de commissie en jullie parlement zijn het ook eens geworden... over het feit dat de banken meer openheid moeten gaan geven... over hun winsten en belastingen. Een heel terechte wens. En hoe gaan jullie dat dan voor elkaar krijgen? Nou, we zijn er nog niet helemaal uit. Het is een duidelijke wens van het Europees Parlement. Uh, de lidstaten moeten er nog mee akkoord gaan. Er is wat verzet, natuurlijk met name de Britten, die uh, met hun grote bankensector... Ja, dit worden gewoon... Uh, we hebben op dit moment onderhandelingen over een strengere bankenregulering. En onderdeel daarvan wordt dat banken duidelijker gewoon transparant moeten zijn... over waar gaan hun belastingen, waar betalen ze belastingen, in welke landen. Zodat gewoon heel duidelijk wordt hoeveel wordt er betaald. En nog belangrijker... Hoeveel wordt er ontdoken? Eh, juist, hoeveel wordt er ontdoken. En ja. die transparantie, ja, ik vind het altijd interessant, uh, allerlei landen hebben het erover in de G20. En als we het dan in wetgeving willen doen, dan vervolgens gaan ze een beetje piepen. Ja. ja, laten we nu gewoon heel eerlijk zijn, als we transparantie willen, laten we het dan ook gewoon in wetgeving regelen. Ja, nu hebben we die kwestie gehad van die uh, aanpak van die bonussen wat het parlement wilde. Die wilde dat in bedwang houden, dat is gisteravond mislukt door tussenkomst van de Britten. Gaat dit met die transparantie van die banken ook dezelfde weg op? Nou, dit, dat was onderdeel van dezelfde onderhandelingen. Dus uh, die oh. onderhandelingen over die bankrekening, dat was enerzijds was het die bonussen. anderzijds ja. is nog dit een punt. Maar goed, uh, dat ene was mislukt en gaat dat dit dezelfde weg? Nee, dus, uh, ja, mislukt vond ik ook een te zware term. Uh, hmm. Er zijn gewoon onderhandelingen en gisteren zijn we er niet uitgekomen. Dus volgende week zijn er oh, gewoon weer nieuwe oh, ja, we Ja, okay. er komen tot onderhandelingen er in valt, ja. <laughs> tot, tot we eruit zijn, absoluut. Ja. We, we gaan door totdat er een akkoord is. Oké. Okay. Bas Eikhout. Lid van het Europese parlement voor GroenLinks en bovendien ook lid van de uh, Monetaire Commissie. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Het buitenlandpanel. Met vandaag. Dick Leurdijk, VN-deskundige en Ali Jassigili, buitenlandanalist. We beginnen in Noord-Korea. Noord-Korea heeft Zuid-Korea bedreigd met, luister goed, volledige vernietiging. Dat deden ze op een conferentie van de Verenigde Naties over notabene ontwapening. En als het niet zo eng was, dan zou je eigenlijk een ongeluk moeten lachen. Ali, hoe serieus moeten we deze bedreiging nemen? Nou, volgens mij is het een bedreiging uh, die wel vaker wordt, uh, wordt geuit door noord korea Je moet je ook de taalgebruik voorstellen. Hè? De, de eeuwige leider, het lichtende voorbeeld. Nou ja, in totaal vernietiging. Dus uh, het, zijn, het is een bepaalde jasom dat dus erbij hoort. Maar, Dick Leurdijk, het wordt wel gedaan uh, uh, op een conferentie van de Verenigde Naties... waar diplomaten zitten waarvan je zou denken die uh, bezigen dit soort taal niet. Uh, het, het ging nogal ver. Men was ook een beetje geschokt, dacht ik. Nou, da, da, ik op die over die reacties heb ik niets gelezen. Maar um, het, het is wel opmerkelijk geweest dat deze harde, toch wel harde uitspraken. In dat, in dat internationale verband in Geneve zijn gedaan. Want ik ben het er wel mee eens, op zichzelf zijn dat soort uitspraken vanuit Pyongyang. die zijn niet nieuw. Dat wordt met een bepaalde regelmaat wordt het gedaan. Um, dat is ook om de, de positie van Noord-Korea zelf natuurlijk heel nadrukkelijk uh, te markeren. Maar ik zou zeggen: ja, het hoort een beetje in een bepaald partij. Uh, het is niet onmiddellijk um, uh, uh, alarmerend. Maar het is wel de zoveelste illustratie van het feit... dat daar toch een internationaal conflict sluimert... eigenlijk vanaf 1953... dat we internationaal nog snets niet hebben opgelost. Vanaf maar, het moment dat er bij de Korea's ja, uh, gescheiden de de Korea werden. En, uh, de Korea-oorlog, ja. ja. Is het dan wel terecht om daar een beetje schouderophalend over uh, te doen? Want straks want vliegen de lange afstandsraketten <lacht> ons om de oren... en dan lachen we niet meer zo hard... Nee, dat zou ik ook zeggen niet doen zodra dat, uh, dat scenario werkelijkheid wordt. Maar um, ik, ik, ik, ik bedoel. Uh, ja, het, het past in dat patroon. Um, uh, maar het is niet zo dat ik onmiddellijk verwacht dat die lange afstandsraketten morgen meteen zullen worden afgevuur, uh, afgevuurd. Hmm. Dus zo alarmerend is het niet. Maar het, het, het is ook een beetje een reflectie van, van de retoriek zoals die zo vaak in Pyongyang ja. wordt, uh, ja, wordt, wordt gezien. Precies, in Pyongyang is het wel vaker voorgekomen dat een Noord-Koreaanse diplomaat in deze setting, in deze omstandigheden, zulke. Harde taal bezig Ja, te. nou, dat, ik denk niet dat dat, dat dat zo regelmatig gebeurt als de regelmaat waarmee dat in Pyongyang ja. uh, gebeurt. Maar ja, uh, je kunt er ook niet helemaal schouderophalend schouder aan, aan, aan voorbij gaan. Maar het is ook niet zo dat ik nou meteen denk: morgen beginnen de lange afstandsraketten nee. luchtruimte zoals. Ali, zou het, Jasgili, uh, uh, zou het uh, veelzeggend zijn om heel goed op te letten hoe China gaat reageren op deze woorden? Ja, China heeft uh, natuurlijk al vrij snel de kernwapenproef... Zeker, schermen afgekeurd. ...ook vrij felle bewoordingen afgekeurd. Ja. Bovendien heeft men zich ook achter de, uh, de, de, achter de veroordeling van de VN heeft men zich geschaard. Dat is redelijk nieuw. Ik denk dat het geduld van China met Noord-Korea meer of meer op is. Uh, je ziet dat uh, China zich ideologisch, maar ook politiek, economisch... Uh, ja, ...niet meer... Uh, niet meer op één lijn bevindt met Noord-Korea, al lang niet meer. En ziet dat Noord-Korea een steeds hardere lijn uh, uh, inneemt. Er stond een, ik denk een week of twee geleden in Economist een stuk, waarin uh, werd aangekondigd dat uh, hey, de, de opvolger van uh, Kim, jong, uh, uh, Il, Il. Mm -hmm. Kim jong un uh, wellicht uh, een hervormingsgezind uh, ja, koers zag aan Vlaanderen. Ik word even tegen. Nou, dat, uh, binnen een paar ja. weken zagen we dus een kernwapenproef, een, um, een geslaagde lange afstandsrakettest. Uh, uh, dus in feite, ja, het is. Eigenlijk uh, een van de uh, uh, zoveelste voorbeelden van uh, Noord-Korea... wat wil onderhandelen met het mes op tafel. Dat heeft men tot nu toe altijd gedaan. In een, goed, ik ben het met uh, Dick Eens... En ik had het nou maakt uh, uh, vreemde sprongen. Alleen uh, Noord-Korea is uh, heel erg ver af nog van een daadwerkelijk afvalsraket of een uh, hmm. echte nucleaire mogelijkheden. Laten we er even een ander conflict bij halen. Syrië Aleppo. Gisteren skutraket, 30 doden. En vandaag een mortieraanval op een voetbalstadion tijdens een training. Eén dode voetballer. En toch besloten de minister van Buitenlandse Zaken van de EU gisteren om het Wapen-embargo toch te verlengen. Uh, geen gewapende steun aan de rebellen, dus. Uh, Dick Leurdijk, hoe lang nog? Ja, dat heb ik ook geen idee van. Want we moeten niet vergeten, we naderen zo langs aan het moment... en dat is met één of twee weken zover... dat het conflict in Syrië twee jaar duurt. 70.000 doden? Dat wil ik zeggen, we zitten op het niveau van 70.000 doden... en we kunnen er rustig van uitgaan dat als er verder niets gebeurt... dat dan uh, die situatie natuurlijk verder blijft escaleren... en binnen de kortste keren zit je aan de 100.000 doden. Uh, ja, dat is de tragiek uh, van de situatie in, uh, in, uh, in Syrië. Syrië. En ik zie eerlijk gezegd ook niet, we zitten eigenlijk nu al maandenlang in een bepaalde impasse. Mm -hmm. Internationaal is er eigenlijk uh, gebeurd eigenlijk nauwelijks iets. En als, uh, vanuit de optiek van, uh, van de internationale gemeenschap laten we het conflict eigenlijk aan de partijen. De conflictpartijen over met, um, met de boodschap, uh, jullie zoeken het maar <laughs> zelf uit. Daar Engeland komt het wel op heeft uh, de, de uh, minister van Buitenlandse Zaken heeft vorig jaar, in, in, in vorig jaar zomer, wel gezegd uh, wij trekken een parallel met Bosnië... en we moeten het niet zo lang aan laten etteren als we daar hebben laten doen. En wij zien het nu gebeuren. Misschien moeten we wel internationaal ingrijpen. Ik heb ze er daarna niet meer over gehoord. Maar toen werd wel ja. voor het eerst die parallel getrokken... met uh, de Balkonoorlog, de bosnie oorlog in de jaren negentig. Die ook drie jaar, als het niet langer is, aanmodderde... Mm. voordat het uh, door onder andere drama in Srebrenica... voordat er echt ingegrepen werd. Ali, zie je, is dat een terechte parallel... Aardelijk altijd? Um, tot op zekere hoogte, misschien. Maar ik denk wat een, vooral een heel belangrijk verschil is dat de, de verdeling van de macht, zoals, zoals wij die nu kennen, die is anders. Uh, in, uh, in de jaren negentig uh, speelde China, speelde Rusland nog niet. Die rol die zij nu wel hebben. Hè, dat is dat de, de kosten gaan van onze relatieve macht vanuit het Westen. We hebben in Kosovo ingegrepen zonder VN-resolutie. Als jullie dat nog, uh, mm -hmm. willen jullie dat nog herinneren. Uh, wat we nu hebben gezien is met het ingrijpen in uh, Irak, in Afghanistan, in Libië. Uh, in Libië overigens met het VN-resolutie, die ook werd gesteund door China. China op dat moment, daar hebben we ons eigenlijk onze hand overspeeld. En wat we nu zien, dit is gewoon de keerzijde van een medaille. We hebben in de jaren negentig en ook uh, recent eigenlijk hebben we onze hand overspeeld. En nu zijn we uh, de, ge de geopolitieke uh, situatie is compleet veranderd, ook in het Midden-Oosten. Niet alleen maar vanwege de het uh, conflict in Syrië, dat wat kan overstaan op de overige landen. Maar ook als het gaat om uh, een ingrijpen uh, zonder, een land, uh, zonder steun van Rusland of China. Dat, dat, dat, die impasse kunnen we nu niet doorbreken. Dus in dat opzicht is, er, uh, een, is de verdeling, uh, uh, uh, uh, uh, uh, zoals hij uh, in de jaren negentig al aanwezig was, uh, waardoor er voldoende steun was, ook in de publieke opinie, om ingrijpen in Bosnië. Daar is nu geen sprake van. Dick Leurdijk, is de internationale gemeenschap, de Verenigde Naties <kijkt> met name, meer verlamd dan vroeger? Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat er wezenlijk in essentie niet veel veranderd is... In, als het gaat om de positie van de VN... Eh, als onderdeel van het eh, krachtenveld in de internationale politiek. De uitgangspunten zijn nog steeds hetzelfde. Namelijk dat de internationale gemeenschap... bij conflicten, binnenlands of buitenlands... alleen onder bepaalde voorwaarden... met inachtneming van bepaalde voorwaarden... kan gaan ingrijpen. Die discussie die we in de jaren negentig voerden... is volgens mij nog steeds in essentie dezelfde... Ja. als wat maar, we maar nu om om deze reden. Uh, uh, we hebben natuurlijk de ervaring gehad, de Amerikanen met name, dan, maar hebben we allemaal last van gehad. van Afghanistan. Mm. Daar zijn natuurlijk de verkeerde groeperingen uh, bewapend. En daar hebben we nog altijd heel veel pret van. Is dat niet een reden om nog steeds terughoudend in Syrië te zijn? Want ook daar kun je het risico lopen dat je de verkeerde groepen bewapent. waar je de komende tien jaar last van hebt. Ja, dat is ook zo. En daar ligt ook een heel belangrijke aarzeling. juist ook voor de landen in het Westen. om verder te gaan in hun uh, bemoeienissen met de situatie in. In, in Syrië. Maar die afweging moet natuurlijk bij elk conflict worden gemaakt. Ja. Je moet altijd een inschatting maken van, ja, wat is het specifieke krachtenveld? Um, om welke partijen gaat het precies? Uh, wat is het perspectief zodra men eenmaal tot een staak tot vuren komt? Of dat een van de partijen het moet opgeven? Ja, en ik denk dat, dat die aarzeling van het Westen om zich ingrijpend uh, intensief met de situatie in Syrië bezig te houden, heeft alles te maken volgens mij met de afgelopen jaren waarin Vanaf het moment in Joegoslavië bijvoorbeeld, maar Irak mm. gaat er ook al aan vooraf, waarin wij als internationale gemeenschap ons uh, uh, uh, met internationale conflicten hebben bezighouden. En de netto balans, als je die zou moeten opmaken, is dan niet bepaald gunstig. Nee, maar stond juist... toch ook dat de internationale gemeenschap steeds, steeds terughoudender wordt na elke negatieve ervaring? Eh, misschien twee punten. Het eerste is uh, ah, over, de, ja, over de invloed van de, van de VN. Wat we zien is dat de VN is in feite een weerspiegeling van het naoorlogse Europa, hè, van, de, van de wereld, van de verhoudingen, de macht Verhoudingen. We zien dat Engeland en Frankrijk we zijn ook een, een vaste zetel hebben... in de Veiligheidsraad bijvoorbeeld. Anno 2012 weerspiegelt die verhouding, ook in de VN... niet meer de echte naoorlogse verhoudingen zoals die nu zijn. Het krachtenveld niet. En een belangrijk ander verschil, het tweede punt betreft... dat er in Bosnië min of meer nog duidelijk was... wat er na Bosnië, na ingrijpen zou moeten gebeuren. Het ging in feite de entiteiten waren staten, min of meer. Mm -hmm, mm -hmm. Het was een federatie. Nu weet je niet met wie je te maken hebt. Zeker niet na, mocht je ingrijpen in Syrië. Met wie zou je zaken moeten doen? In welke, welke delen valt <lacht> nou, dan het land het Dat zijn allemaal duidelijke afwegingen en het is ook te begrijpen. Maar ik, ik weet niet of dat zo is, uh, Die Leurdijk. In Bosnië was uh, Srebrenica en ook die vreselijke raketaanval op die markt. Dat ging gewoon om te veel geweld, om afslachting, om, om genocide, werd er gezegd. Dat was een reden om in te grijpen. Nou, dat... Kan dat dan niet, ondanks het feit dat je niet weet wat er gebeurt als Assad weg is en dat er niet duidelijk is welke partijen daar nu strijden, komt er niet ooit een moment waarop de internationale gemeenschap zegt dit kost gewoon te veel mensenlevens. Kijk, dat geval van die raketaanval in Sarajevo... en de val van Srebrenica, dat zijn inderdaad in het verloop van het conflict in Bosnië heel, heel beeldbepalende momenten geweest. Als die dat soort incidenten niet hadden voorgedaan... dan was het waarschijnlijk nooit tot die inmenging gekomen... die we dus nu wel gezien hebben... en die uiteindelijk geleid hebben tot het akkoord van Dayton destijds... in 1995. Als ik cynisch ben, denk ik ook soms wel eens... en ik trek de vergelijking door naar Syrië... het is eigenlijk het wachten op zo'n moment. Op die chemische en, wapens bijvoorbeeld? Nou ja, nou, maar kijk, maar daar hebben wij als Westen, daar heeft Obama al wel een aantal uitspraken over gedaan, waarbij hij nu meer of meer gezegd heeft, daar trek ik een streep. Als jullie die lijn overgaan, dan komt er een reactie van het Westen, want dan hou ik alle, alle opties op tafel, die hou ik heel nadrukkelijk open. Dat, dat kan inderdaad een bepaald moment worden. Maar zolang dat stadium niet bereikt wordt, denk ik dat we, wat dat betreft, niet op veel uh, activiteit nee. van de kant van het Westen hoeven te rekenen. Want mijn avond dus zelfs, want jij noemde net uh, die, die besluitvorming in het verband van de Europese Unie, zelfs het besluit om de, op, om de rebellen, om de oppositie te helpen met wapens, is in, in dit stadium nog steeds um, uh, te moeilijk voor landen uit de Europese Unie bijvoorbeeld. En hm. dat is veelzeggend, vind ik. Ali Jasky, dan dit hele verhaal in het achterhoofd houden. We gaan weer even terug naar Noord-Korea, hm. als je al ziet dat nou, de moeizaamheid in Syrië om wat te doen... om alle redenen die we besproken hebben... en we gaan naar Noord-Korea met, met een kernwapenarsenaal... dan is de kans dat, dat de internationale gemeenschap... daar een vuist kan maken, gelijk nul. Nou ja, een vuist kan maken. Kijk, de, um, de, de vraag is... Uh, op wat voor manier wil je uh, het contact aangaan met Noord-Korea? De VS hebben gezegd dat we gaan pas met Noord-Korea praten feitelijk. Als die nucleaire aspiraties... He, van tafel de gevecht. Dat is voor Noord-Korea een, een no-go. Er is geen betere veiligheidstroef dan een nucleair wapen. Mm -hmm. dat, dat, zo denkt men in Noord-Korea, zo denkt men in Iran. Uh, dus de enige mogelijkheid eigenlijk die er uh, in Noord-Korea bestaat... Uh, is uh, om misschien met, met open vizier dat gesprek aan te gaan. Kim Jong-un is, is nu een jaar aan de macht... En ik vraag me af, uh, he, de, hij heeft de, de laatste uh, proef... was geloof ik uh, vlak voor de State of the Union vanuit de VS. Het is allemaal symboolpolitiek, uh, het zijn symboolacties. Uh, wellicht zou je in de, in de zes partijen uh, overleggen met China met uh, Zuid-Korea... Uh, niet zozeer over sancties moeten praten, maar over samenwerking. En hmm. eh, ja. waardoor er een soort van verlichting optreedt... aan de kant van Noord-Korea. Nou ja, dat is wat, wat uh, we hebben het er eerder over gehad, wat Ger ook al eens zei. Waarom zou nou juist in dit geval, zei je... Amerika niet samen met China optrekken en uh, Zuid-Korea? Want nou, China is heeft alles zo langzamerhand ook van. de pest aan dat vervelende koertje ja. van, daar. De, ja. Voor, ja. Vanuit de optiek van China worden de, worden de problemen natuurlijk ook, ook... steeds moeilijker, omdat China tot dusver nog invloed heeft kunnen uitoefenen. Althans, dat is... Maar dat is ook maar relatief. Voor elke, elke raketproef elke lancering, elke kernproef, uh, dat is een klap in het gezicht van de Chinezen, omdat zij proberen altijd nog een matigende invloed uit te oefenen. En als China het niet kan, wie kan het dan nog ja. wel? En dat is het dilemma waar we nu in zitten. En die, die, die Six Nation Talks, die gesprekken tussen al die landen, die liggen nu ook al een reeks van jaren helemaal stil op. Hm. Zowel op het militaire vlak gebeurt er van alles, en op het diplomatieke vlak zie je dus dat daar ook hm. nu al jarenlang een volstrekte impasse is, maar omdat die, op een ja. of andere beide partijen, als ik het zo even mag, noemen, niet tot elkaar komen. Men is niet eens in staat om afspraken te maken ja. om de voortzetting van die gesprekken mogelijk te maken. Maar die suggestie maken. van Ali, om niet meer sancties <hums> toe te passen, maar open vizier en, enzovoort. En als je daarbij betrekt dat er een analyse gemaakt wel eens is van die sanctie, die zijn contraproductief, die bevestigen het volk in de noodzaak van dit regime en van de houding ten opzichte van, de, van het Westen. Nou, ik denk, ik denk ook wel eens dat de enige doorbraak die ik nog zie, dat is dat op wat voor wonderlijke manier ook, met Salman, moeten komen tot een direct overleg tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Want dat is met name vanuit de optiek van de Noord-Koreanen... bepalend voor wat er verder gebeurt. Want het scenario als jij dat schildert, dat zie ik ook. Ik zie voorlopig nog een voortduren van de situatie van nu. Er is sprake van een grote maat van continuïteit... in de opstelling van eh, ook de, de nieuwe, nieuwe Noord-Koreaanse leider... ten opzichte van, van zijn voorganger. Er is helemaal niks veranderd. Dus we kunnen rustig van die resoluties van de Veiligheidsraad... die vanaf 1996 al aangeven, eh, eh, vanaf 2006 al duidelijk maken... Uh, om wat voor sancties het gaat. Die zullen ook uh, gehandhaafd worden. Dus we zitten in één grote impasse. De militaire ontwikkelingen gaan door. Op het diplomatieke vlak is, gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Nou, behalve en, dan dat er wat harder gescholden wordt, hebben we nu uh, net ja, gehoord. Oké, okay, maar goed, dat beschouw ik dan voor een belangdeel dan noemen, onder de noemer uh, re retoriek. Maar het moet dus tot diplomatieke contacten komen. Het ja. zou zo een, een interessant idee zijn als vanuit de Amerikaanse regering op dat punt een initiatief genomen zou kunnen ja. worden. Okay. En daar is het wachten eigenlijk op. Ja, ja, nou, we gaan het er vast nog een heleboel keer over hebben. Uh, we gaan tot slot naar Turkije. Ali Yashgili, jij was, dat treft mooi, want jij was ook uh, uh, werkzaam bij het Turkije-instituut. Uh, Turkije wil dat de Turkse pleegkinderen in Europa uh, niet in christelijke gezinnen terechtkomen. En al helemaal niet in gezinnen van homoparen. Uh, die kwestie speelt vooral in Duitsland, maar ook in Nederland heb ik uh, begrepen. En dat is allemaal veroordoneerd door een commissie... mensenrechten uit het Turkse parlement. En ik wil jou helemaal niet beledigen... maar toen ik las uh, Turkse commissie mensenrechten... in het Turkse parlement, moest ik een beetje lachen. Nou, je zou, daarmee beledig je mij niet dat voorop gesteld. Uh, ik voel me in eerste plaats gewoon Nederlander. Uh, en ik, ik, ik ga er ook, ook uit dat ik ook op die manier ook uh, um, uh, wordt bejegend. Tuurlijk, uh, maar je moet maar als wonkost. jij zegt mensenrechten in Turkije, dan gaat er, gaat er op zijn minst ook bij mij een alarmbel uh, rinkelen. Uh, en over deze kwestie, ik geloof dat de kwestie om een specifiek geval ging in, uh, uh, in, in Nederland zelfs. Ja. Um, een jongetje geplaatst bij een lesbisch echtpaar. Klopt. Uh, wat ik dan. Uh, Laat la la ik eerst zo hiermee beginnen. Het is uh, volstrekt absurd dat uh, uh, Turkije, of überhaupt een land, zich na 30, 40, 50 jaar arbeidsimmigratie nog bezighoudt direct. Of bemoeit met, uh, met zijn voormalige onderdanen. Dat, mm. dat ten eerste. Dat geldt niet alleen voor. Het gaat creatie... om derde generatie kinderen vaak Precies. Al, nee, in die... dit geval, gaat het waarschijnlijk om vierde generatie ja. gaat het zelfs ja. in dit geval. Ja, jongens jongetje uh, van 12. Precies. Van, ja. uh, dat is hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de dienstplicht... Hè, uh, die ook nog van toepassing is op, uh, op Turks onderdanen. Um, dan, uh, hoe, hoe past het ja. in het bredere spectrum? Um, je ziet dat... Uh, ik heb, ik heb de, ook de Turkse krant hier op me nageslagen. Wat werd hier nou over bericht? Uh, daar ging het om een specifieke geval... waarin werd gesuggereerd over, de, over dit jongetje... dat hij uh, uit huis geplaatst zou zijn... door na een ongelukkig ongeluk... En de moeder in kwestie zou uh, de voogdij over het kind zijn verloren... omdat ze geen Nederlands sprak. Ja, goed, ik weet niet uh, wat, wat hiervan waar is. Nee. Uh, maar de reflex is dan uh, meteen uh, om het te plaatsen... In, uh, in een soort van cultureel um, ja, re ja, relativering, relativering van mensenrechten. Hè? Een soort cultuurrelativisme. Uh, ja, daar moet je volgens mij helemaal niet aan beginnen. Um, er is een directoraat in Turkije wat zich bezighoudt met onderdanen... En de diaspora, nou, ook daar kun je je vraagtekens bij plaatsen. Ik denk dat ik het met name ook in, vanuit ja, deze optiek zou je het moeten bekijken. Mm -hmm. Het is te absurd, uh, het is dat het gedrukt zon, als dat ik het niet geloof. Ja. Ik dacht dat het ging om adoptiekinderen in Turkije zelf, ja. die naar het buitenland gingen. Maar het, is dus, uh, het, het gaat, gaat gewoon zelfs om... om Nederlandse kinderen met een Turkse achtergrond. Ja. Ja. ja. Dick Leurdijk, zou hier een, een, een, een, een andere politi uh, buitenlandse politieke agenda van Turkije achter, achter kunnen zitten... Nou ja, je moet natuurlijk ook naar de aard van het huidige regime, denk ik, kijken in, in Turkije. Maar daar weet jij meer van dan ik. Um, dat, speelt, dat speelt ongetwijfeld mee. Anders zou ook de opstelling van Turkije, überhaupt in dit dossier, lijkt mij heel, heel anders zijn. Maar verder um, ja, kan ik daar toch niet al te veel over zeggen. Nee. nee. Maar goed, Ali, jij zegt het is. Te gek voor eigenlijk. Kan ze dit maar gaan, moeien gaan spelen nog, ja, denk je? Nou, het punt is, ik, het, is het gaat om echt om één krantenbericht. Het dus heeft ja, nou nou ja, ja, heel okay. veel uh, remueel veroorzaakt, ook hier. Maar ik heb er niet veel over gelezen... behalve ja. in dit ene specifieke geval... Uh, met een, ja, misschien gewoon een domme uitspraak. Dat kan ook nog. Ali Yasgili hoorde u als laatst. Hartelijk bedankt. En Dick Leurdijk ook. Hartelijk bedankt. Einde van ons panel <kwijnt> En van de villa, wij zijn er morgen weer vanaf half vier. En zometeen, hij zit al stralend naast ons... Zo. Ja, ja Tim Overdiek, met het Radio 1 Journaal. Ja, want het wordt leuk. We gaan van Pinkpop naar manuscripten in Mali. We gaan van kaalgeplukte bejaarden naar propaganda uit Noord-Korea. Van belastingtips voor grootverdieners naar het minimumloon in Indonesië. Heen en weer, heen en weer gaat het nieuws vandaag. Het draaiboek is vol, maar wees verstandig, luisteraars. Stap gerust in die volle boot van het Radio 1 Journaal. Naar de hoofdpunten van het nieuws, Renate Evers. Radio 1, het NOS Journaal. De komende jaren gaan mogelijk 800 verzorgingshuizen dicht als gevolg van de kabinetsplannen, dat zegt bureau Berenschot. Het kabinet wil de ouderenzorg versoberen en dat heeft volgens deskundigen grote gevolgen. Zo zullen zorgaanbieders en woningcorporaties failliet gaan, zeggen ze. In Etalleur is tijdens carnaval gefraudeerd met de munten waarmee in kroegen betaald moest worden. De plastic munten die de cafebazen hadden gehuurd, kosten een cent per stuk, terwijl die tijdens carnaval 2,10 euro kosten. En onbekenden hebben net zo'n munt in omloop gebracht. De ondernemers zeggen dat ze tienduizenden euro's zijn misgelopen. In India hebben miljoenen mensen het werk neergelegd. De bonden hebben een tweedaagse staking uitgeroepen. Ze willen onder meer een verhoging van het minimumloon. Bij de protesten is zeker één vakbondsleider omgekomen. En gedupeerden van de diamantroof op Vliegveld Zaventem... worden schadeloos gesteld door Brinks. Dit beveiligingsbedrijf vervoerde een deel van de diamanten... die maandag werd gestolen. Om hoeveel geld het gaat, wil Brinks niet zeggen... maar bronnen denken dat er voor zo'n 37 miljoen euro is buitgemaakt. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB-verkeersinformatie. De avondspits is nog erg bescheiden. 34 kilometer file. Heeft ook te maken met de voorjaarsvakanties nog. In de Randstad staan wat korte dagelijkse files. Vertraging vooral bij Rotterdam op de N15. maasvlakte richting Rotterdam. Tussen afrit brielen en Spijkenissen 6 kilometer. Verder richting Rotterdam op de A15. Tussen Hoogvliet en knopend Vaanplein 7 kilometer. Staat een auto in brand. Tussen Rotterdam-Charloes en knopend Vaanplein zijn twee rijstroken dicht.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 Goedemiddag. Weet u wat u verdient? Vast veel meer dan de werkgever u betaalt. Hou dat bedrag even in het achterhoofd, want salarissen zijn vandaag het nieuws. We zijn bij de poort van IT-bedrijf Capgemini. Daar wil de directie korten op salarissen van mensen die per uur meer kosten dan ze opleveren. Kan dat, mag dat en willen ze dat zelf ook? We spreken met iemand die het een goed idee vindt. Dan bestaat er ook een crisisheffing voor werknemers die meer dan anderhalve ton verdienen. De werkgever moet van het kabinet eenmalig een heffing van 16% betalen. Maar belastingadviseurs zeggen, teken bezwaar aan bij de fiscus... want deze maatregel uit het regeerakkoord houdt geen stand. En om al dit Hollandse gekissenbis een perspectief te plaatsen... we gaan naar Indonesië. Daar stijgt het minimumloon. Een goede ontwikkeling voor de werknemers, maar het kost wel banen. Veel banen, want het lage lonenland Indonesië wordt te duur. Dit en nog veel meer in het Radio 1 -journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. En beginnen in de rechtbank in Pretoria. Het was weer een tumultueuze dag in the rechtwork that he did and according to me I do, I doubt if I want him to be out of the, of the prison. En dat waren de mensen op straat buiten de rechtbank. Iemand die wordt gevraagd naar zijn reactie op de rechtszaak... tegen Oscar Pistorius, de atleet die uh, zijn vriendin heeft doodgeschoten. Hij wordt ervan verdacht haar te hebben vermoord. En wil weten van de rechter of hij op borgtocht mag worden vrijgelaten. op die manier het proces in ieder geval thuis zou kunnen afwachten. Maar op straat, ze hoorden we net, um, valt het een beetje tegen... wat de steun betreft voor deze razend populaire atleet. Um, in Zuid-Afrika ook onze correspondent Els van Gelder. Alice... Uh, het was natuurlijk van belang wie er gekomen getuigen voor of tegen Oscar Pistorius vandaag. Ja, inderdaad, er is er maar één getuige geweest de hele dag, en dat was uh, meneer Bota. Hij is een uh, politieinspecteur uh, die die nacht ook naar het huis van Pistorius is geroepen. Uh, ja, hij speelt een grote rol in het uh, onderzoek. En wat hij eigenlijk probeerde vandaag uh, onder meer was om een soort van patroon van agressie uh, van Pistorius uh, weer te geven. Uh, hij vertelde onder meer dat Pistorius een keer iemand had bedreigd. Hij vertelde dat Pistorius nog uh, in januari uh, afgelopen maand per ongeluk een pistool zou hebben laten afgaan in een restaurant die hij van een uh, vriend had die hij aan het bekijken was. Um, ja en eigenlijk meneer Bota die vindt dat Pistorius niet op borg vrij moet komen. Hij zegt ook van ja hoe kan het zijn dat hij niet wist dat zijn vriendin uh, naast hem uh, in bed lag of niet naast hem in bed lag. Uh, en dat hij op een inbreker is afgegaan en niet door had dat, dat zij dat wellicht was. Uh, maar ja, het waren vooral nog aannames van hem, uh, vooral zijn mening. Uh, in het kruisverhoor eigenlijk dat de advocaat van Pistorius met hem uh, aflegde... Uh, kwam er nog weinig bewijs naar voren om Pistorius een verklaring tegen te spreken. Oké, okay, dat zou dus niet zo ongerustig kunnen uitpakken voor Pistorius. Nee, ja, dat is, dat is vandaag. Uh, maar ik moet zeggen, het is inderdaad... Ja, uh, iedere keer gaat het weer een andere kant op als de aanklager. ...aan het woord is, eh, dan lijkt het weer alsof Pistorius geen voet op... Uh, ...ja, dat alsof Pistorius dan wellicht schuldig is. Als de advocaat van Pistorius aan het woord is, ja, dan eh, gaat het weer een andere kant op. Dus het is nog heel lastig om te zeggen wat er klopt. Natuurlijk ook omdat het de zaak is waar geen getuigen echt van zijn. Er zijn wat buren, die zouden wat gehoord hebben, maar die zouden ook ver weg wonen van het huis. Dus nu is het toch ook heel erg nog Pistorius een woord eh, tegen politieinspecteur, tegen de aanklager. Er zijn bijvoorbeeld nog geen forensische deskundigen. Dus de harde feiten liggen er nog niet grotendeels. Ja, dus moeten we doen met de kleine feiten die af en toe naar buiten komen... zoals de wonst van testosteron in de slaapkamer van Pistorius. Dat is naar buiten gekomen. Is dat iets wat voor hem extra belastend zou kunnen zijn? Ja, nee inderdaad. De, de politieinspecteur verklaarde inderdaad dat hij uh, twee dozen gevonden had uh, en injectie naalde met wat hij zei, testosteron. Uh, daarna vroeg zijn advocaat of hij had opgeschreven wat precies de naam was van, uh, van de doos. En nou ja, dat had hij niet gedaan. Uh, volgens de advocaat van de Pistorius is het absoluut geen verboden middel. Uh, is het een middel wat uh, natuurlijke basis is uh, en wat hij dus gewoon mag gebruiken. Uh, politieinspecteur zegt dat ze het middel niet hebben getest. Dus ja, hij, hij nam eigenlijk aan dat het testosteron is. Maar ook ja, op dit gebied, daar is nog geen bewijs en er is geen onderzoek naar gedaan. En al dat bewijs komt de daar sprake in de feitelijke rechtszaken. En dat kan allemaal een jaar duren, geloof ik. Hè? Want de vraag ja. waar het om draait deze dagen is of hij op borgtocht mag vrijkomen. Enig idee hoe dit nu verder loopt, want ik had eigenlijk al verwacht dat die uitspraak zou komen. Ja, inderdaad. Nee, dat hadden we ook verwacht inderdaad dat het uh, toch ja, uiterlijk vandaag zou zijn. De afgelopen twee dagen waren hiervoor gereserveerd. Um, en uh, ja, nu gaan ze opeens inhoudelijk in de zaak uh, in. Ik bedenk dat dat morgen gaat gebeuren. De rechter stelde een vraag aan uh, de politieinspecteur die die zelf moet gaan beantwoorden. Denk jij dat iemand die goud heeft gewonnen, uh, die iedereen uh, kent in de wereld, die protheses heeft er door gaan gaan, is er een vluchtgevaar. En dat gaat hij morgen waarschijnlijk beantwoorden. Alles van Gelderland, tot morgen. Over ruim een uur komen ontevreden medewerkers van IT-bedrijf Capgemini bijeen. Volgens vakbond de Unie zijn ze zich wild geschrokken... over de salarisverlagingen die het bedrijf wil doorvoeren. Van sommige werknemers wordt gevraagd om 20% van het salaris in te leveren. Het gebeurt niet vaak dat bedrijven het salaris van werknemers verlagen. Met ander woord ook wel demotie genoemd. Guido Hezen, goedemiddag. Goedemiddag. Van Effectory, een bedrijf gespecialiseerd in medewerkers- en klantenonderzoek. U praat veel met bedrijven over personeelsbeleid. U bent voorstander van demotie. Terwijl het toch zo'n vies woord is, volgens velen. Nee, ik ben absoluut geen voorstander van de emotie. Ik ben voorstander van een eerlijk gesprek met medewerkers over hun toegevoegde waarde. Ah, en, en dat leidt, dan soms, tot, en dat leidt dan, dan soms tot de emotie? Nou, niet altijd. Het is uh, in elk geval zo dat de, als je medewerkers meer deelgenoot maakt van het de, van de bedrijfje spelen, zeg maar, voor, dus ook van de toegevoegde waarde die ze zelf leveren, dan, uh, dan, dan, dan, dan heb je een eerlijker systeem. En dan zijn dus dit soort uh, kunstgrepen niet, uh, niet nodig. Meneer Hees, is dit managementpraat voor wij hebben het over demotie. De nee, dat is geen management praat voor wij hebben het over demotie. emotie. Dit is een managementpraat voor uh, hoe kun je demotie voorkomen. Daar gaan we het over hebben, want is uh, Capgemini een uitzondering... als we kijken naar deze discussie over demotie? De of om willen meer bedrijven dit? Nee, ze zijn een uitzondering in het feit dat ze nu stappen ondernemen. Uh, veel meer bedrijven zitten met dezelfde vraagstukken. Veel meer bedrijven hebben medewerkers in de organisatie rondlopen... die uh, meer verdienen dan de waarde die ze leveren... en die daar, uh, die daar een probleem mee, uh, mee hebben. Dus er zijn veel organisaties die op dit moment uh, heel nauwlettend... aan het kijken zijn wat er gebeurt bij Capgemini. Zeker, en dan zie je gebeuren dus dat Capgemini die uh, vanmorgen het nieuws had. Wij willen aan sommige werknemers vragen om 30% in te leveren. Hoop verontwaardiging. Mensen komen in de media. De mensen denken erover na daar. En nou komt het uit op 20%. Ja. Wat is dat voor een strategie van zo'n bedrijf? Dat weet ik niet. Ik kan het ook niet helemaal uh, volgen wat daar uh, gebeurt. Het is wel zo dat het dus behoorlijk uit de hand is gelopen. De toevoegde waarde, die, uh, die, uh, dat verschil zeg maar, tussen de salaris en toevoerwaarde, waarde, dat ze dus nu met zo'n forse ingreep uh, moeten komen. Uh, en dat heeft eigenlijk te maken met dat we eigenlijk alleen maar uh, groei hebben gekend de afgelopen jaren. En het kon alleen maar omhoog. Maar ook een beetje met het systeem dat medewerkers als een soort motivatie-instrument ieder jaar weer wat uh, erbij kregen. Net zolang totdat ze eigenlijk te veel zijn gaan verdienen ten opzichte van, uh, van de waarde die ze leveren. Dat en is dat de daar geen eerlijk gesprek over is. Ah, dat, daar zit keer en Daar is geen daar eerlijk gesprek over geweest. Ja. En het is in het belang van de medewerker om niet al te veel te verdienen. Want je ziet in feite wat er nu gebeurt... dat medewerkers die eigenlijk te veel verdienen ten opzichte van wat ze opleveren... dat die eigenlijk moeten vrezen voor hun baan. En dat is zegt u nou? Het is in het belang van de medewerker om niet te veel te het verdienen. Ik denk dat er geen luisteraar is die het met u eens is. <laughs> nou, dan hoop ik ze toch een beetje te overtuigen. Dat, uh, nee, ik hoef, ik hoef ze niet te overtuigen. Maar het is uiteindelijk niet in het belang van de medewerker om, t, om meer te verdienen dan de toevoegwaarde waarde die hij levert. Want dat betekent dat de medewerker eigenlijk bang moet zijn dat hij zijn baan dus zou kunnen verliezen nou, bij niet, niet een niet in Nederland, meneer Heeser, want daar heb je opgebouwde rechten. Ja, maar dat is eigenlijk een beetje het, het, het rechte, denken, uh, rechte plichten denken van, uh, van Welleer. Uh, ik denk dat die tijd een beetje voorbij is... en dat we met z'n allen uh, uh, gewoon een bedrijfje moeten spelen. Waarom is die tijd voorbij? Want het is dus nadrukkelijk wat Capgemini vindt. En ik keer toch even terug bij wat er vandaag gebeurde. Ja. We hebben het over een aantal mensen die, uh, aan wie wordt gevraagd... om 30% van hun salaris in te leveren. Het wordt nu afgetikt, zo, zo voelt het een beetje aan, op 20%. Maar 20% is nog steeds heel veel geld. Absoluut. Ja, 20% is heel veel geld. En ja... Daar kan, over deze case kan ik, kan ik voor de rest niet, niet altijd veel zeggen. Behalve dan dat het behoorlijk uit de hand is gelopen. En dat veel meer organisaties zitten met medewerkers. die, die misschien wel 20, twint, 30, misschien wel 50% meer verdienen dan dat ze opleveren. Want het alternatief in deze sector, waar het veel goedkoper is om het elders te doen. we denken aan India en Pakistan. Uh, uh, is het enige alternatief ontslag. Ja, en daarom is het dus niet in het belang van de medewerker om meer te verdienen dan, uh, dan de, de waarde die hij levert. Omdat uh, uh, eigenlijk de, de, is het makkelijker om een medewerker on, te ontslaan dan het gesprek aan te gaan, eerlijk gesprek aan te gaan over die waarde. Ik proef helemaal geen emoties bij u in uw verhaal, want daar heb je volgens mij toch wel mee te maken. Dat gaan we over een uur ongetwijfeld ook horen op deze zender als onze verslaggever daar aan de poort staat. Ja, het is niet dat ik. Nee, ik ben absoluut uh, bewust van de emoties die daar meespelen. Uh, het is uh, alleen wel zo dat het eigenlijk uh, onrechtvaardiger is wanneer medewerkers uh, ontslagen worden uh, vanuit het uh, oogpunt van reorganisatie of herstructurering of dat soort uh, verhalen. Nou, dat zijn de wetten uh, van de dat... markt. Het valt tegen. We kunnen niet anders moeten ontslagen. Maar mensen. Ja, vragen maar dat, om... dat, maar dat, dat, dat, dat kan. Tewege, dat kan voortkomen uit het feit dat medewerkers te veel verdienen. En dat is natuurlijk uh, een, een nog veel pijnlijker en veel groter sociaal probleem dan, uh, dan eerlijk het gesprek aangaan. Is het een taboe om hierover te praten? In de ja, Nederland? Absoluut. Ja. En dat merken wij eigenlijk ook in de bestuurskamers waar we, waar we komen. Dat uh, op het moment dat de, de camera's uit zijn, om het zo maar te zeggen, wordt daar dus over gesproken. Uh, en op het moment dat er, uh, op het moment dat, dat er dus mensen uh, meekijken en meeluisteren, dan wordt er absoluut uh, over gezwegen. Is de vruchtbare strategie de manier waarop Capgemini nu met zijn werknemers deze discussie aangaat... en op die manier het taboe misschien kan doorbreken? Nee, het is geen vruchtbare strategie. Ik denk ook niet dat ze het helemaal handig uh, aanpakken. Uh, Wat het is ze anders op, te ik denk dat ze, dat ze hier veel eerder bij hadden moeten zijn. Dat ze dit zagen, ze natuurlijk al aankomen. Ze zijn, hebben in feite net zo lang gewacht. Totdat ze eigenlijk met zo'n soort noodmaatregel komen. Wat ook niet helemaal uh, f, uh, ver is naar de medewerkers toe. Uh, ja, want het zijn en blijven mensen. Absoluut. En ja. hoe voelen die mensen zich nu? Uh, ik denk dat die mensen zich uh, eigenlijk heel lang uh, lekker betutteld en uh, verwend hebben gevoeld. En nu ineens een soort uh, dolksteek in de rug uh, krijgen. Goh, en dat is op. een ongelooflijk vervelend gevoel. Ja, ik ja, want want waar, dat dat... waar gaat dit op uitkomen, denkt u, bij CapGemini? Waar het met geen manier op uit gaat komen. Ja, ik denk dat ze inderdaad bij die 20 procent uh, dat, dat, uh, dat dat blijft. Maar het zou kunnen zijn dat ze de hele maatregel terugtrekken. Omdat er nu te veel uh, pers en media overheen uh, valt. En dan? En dan uh, ja, dat is dat, dan, dan, dat is in elk geval geen goed nieuws voor de organisatie. En uiteindelijk ook niet voor de medewerkers. Dus wat is het advies? Ga op tijd in gesprek Het advies het is er op... een eerlijk gesprek over. Het advies is maak medewerkers veel meer deelgenoot van de toevoegwaarde die ze leveren en wat ze verdienen. En zorg ook dat het niet exclusief uh, uh, het recht is van management... om medewerkers te, te belonen en te beoordelen... maar dat het ook veel meer een zaak is van medewerkers onderling. En dan is de motie een uh, bespreekbaar onderwerp. Dat zou absoluut bespreekbaar moeten Heze zijn. Guido Hezen van Effectory. factory Ik dank u hartelijk. En na zes uur is er in Utrecht dus een bijeenkomst van Capgemini... met werknemers en bonden. Jeroen de Jager is daar naartoe onderweg. We spreken hem natuurlijk al veel eerder... want hij gaat mensen opvangen, zo doet hij dat. Straks gaan we het hebben over Pinkpop, want vandaag is bekendgemaakt... wie er dit jaar naar Landgraaf komen. En wie zit er bij de AAB bij? Jolande van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Een uh, bescheiden avondspits voorlopig nog 48 kilometer file. Wel een uh, dik probleem op de a 15 Europoort richting Rotterdam. Er staat een auto in brand uh, tussen Spijkenisse en, en Knopend Vaanplein... inmiddels 11 kilometer. Tussen rotterdam shardos en het Vaanplein zijn twee rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdiek. The Killers, Kings of Leon en Green Day. Dat zijn de toppers op de drie dagen van Pinkpop. De begintop vrijdag 14 juni. Het is de derde keer in de geschiedenis dat het festival niet in het Pinkste Weekend zelf wordt georganiseerd. Het heeft te maken met de beschikbaarheid van rondtoerende bands. De perspresentatie in Paradiso speelde een Nederlandse groep. Douwe Bob is een van de bands uit de lage landen waar het publiek zijn hart aan kan ophalen. Samen met Triggerfinger en Blauwtsoen. de laatste twee op zondag. Eh, Douwe Bob op zaterdag. Zij zijn onderdeel van een Pingpop die een echte megatopper zoals Springsteen ontbeert, Jans Meets. Het nou, ligt trouwens of je daarvoor, komt, hè? want eh, we hebben dit jaar echt gekozen voor, eh, voor een jonge doorstroming. En we hebben omdat we dat vorig jaar en een jaar en twee jaar daarvoor op ze gehad hebben, hadden we tegen elkaar gezegd, dit gaan wij dus niet herhalen. Je hebt ook te maken met verplaatsing, een maand na Pinksteren, om de bekende redenen, een kwestie van de markt. Dan zijn er erg veel bands in omloop, maar je hebt er ook concurrentie van een festival in Amerika, waar Paul McCartney wel staat, en anderen. Dus is dat een reden dat het... Wat gemiddelder wordt? Nou nee, voor ons zorg. Dit is, lijkt me het zo uitdrukken. Niet dat ik nu in de verdeling moet, want dat zou wel heel straks zijn. Nee, We hebben nu een Pingpop zoals Pinkpop hoort te zijn. Eigenlijk is het zo, als je op programmeert, dat je dan op categorie bezig bent, dat is niet de bedoeling. Pingpop is Pingpop en daar moet je een programma voor maken. dat hebben we dit jaar bij uitstek gedaan. Mm -hmm. Crisisbestendig deze sector, loopt altijd vol toch ook concurrentie in het binnenland, Beekse Bergen, Best Cap Secret, een week later. Heb je, ben je, heb je enige vrees dat die uh, met andere bands uh, um, toch gekozen worden voor het eerst? Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen zeggen van gaan eens kijken of het daar anders of beter of weet ik wat is. Maar dat zien we dan nou wel, joh. Ik bedoel, iedereen viert zijn eigen feestje, iedereen organiseert zoals hij dat moet doen. En ik... Uh, ik wens iedereen daarin veel uh, succes. De fans van Arctic Monkeys en Portershead gaan daarheen. Ja, maar wij hebben er toevallig net niet voor gekozen. Maar een ander verhaal. Nee, dat, dat, dat komen we in. En, en, ik neem, en ik hoop dat ze daar ook veel plezier hebben. Natuurlijk, dat snap je wel. Maar, maar wij hebben de fans van The Killers en, en Kings of Leon en Green Day. Uh, Groter kan je ze op dit moment bijna niet meer hebben. Zanger van Green Day nu nog in de rehab, zoals het heet. Beetje problemen met de middelen. Ja, het lijkt helemaal opgelost te zijn, want er zijn veel grote concerten, stadionconcerten bijgeboekt. En dat betekent gewoon dat men echt wel gaat doen wat men heeft beloofd te doen. In het jaar van het aftreden van Beatrix en de paus... kwam er nog een leuke vraag aan de orde in Paradiso. Treedt Jan Smeets af? Was je niet van plan. Ik heb geantwoord dat ik wil een betere pauze zijn. Dus met andere woorden, sterven het ouders. Boom, die hoort er ook nog even bij. En hij is natuurlijk niet stuk te krijgen. Deze Pinkpop-paus Jan Smeet zal ook nooit aftreden. Hij was in gesprek met Jeroen Wilaert. En ook op Pinkpop dus, Kings of Leon. Dit is Sex on Fire. Sex on fire in het weekend van 14 juni. Kings of Leon op Ping pop. Nou, hoe komen we een beetje tot rust? Dat doen we met Gert Humstra. Even, even kalm worden. Oké. Okay. Goed, welkom. Um, het is koud, hè? Buiten. Dat is ja. het enige woord wat bij mij komt bovendrijven als ik aan het weer denk. Ja, dat, dat, dat klopt. Dat heb ik ook zelf ook. Um, kijk, iedereen, inclusief mezelf, begint toch al een beetje te verlangen naar het voorjaar. En Misschien helpt dat erbij om het nog wat extra, dat kou gevoel, uh, tot stand te brengen. Ja, het is vooral de combinatie van temperatuur en wind die het koud maakt. Want het is maar 1 of twee graden boven nul. Ja, in Zeeland werd het dan nog uh, drie graden. En er staat uh, matige tot vrij krachtige wind. En ja, uit het Noordoosten, lucht is droog. Uh, lucht is ook helder, omdat die zo droog is. En uh, ja, dan voelt het gewoon koud aan. En dan weet ik dat het de komende dagen ook koud blijft. Misschien wel kouder ja. wordt, s'nachts. En dan vraag ik me af, als... dat, zijn, dat zijn volgens mij ideale omstandigheden voor ijs. Ja, ik denk ook wel dat er wat ijs gevormd zal gaan worden. Uh, we krijgen de komende nachten zeg maar tegen de min 5 aan. Misschien uh, af en toe er ietsjes onder. Nou, doe dat drie keer. Ja, maar overdag uh, komt de temperatuur toch wel weer een paar graden boven nul. En de zon die is ook behoorlijk krachtig. Nou, betrok het vandaag in de loop van de dag. Dus als er dan bewolking binnenkomt, ja, dan... dan, dan Doet die zon niet zoveel natuurlijk. Oké, okay, is, dat, is dat de voorbode van een lentezon, dat die zon al krachtiger aan het worden is? Nou ja, die, komt, die, die is al wat krachtiger, omdat die simpelweg hoger boven de horizon staat. En uh, dat gaat natuurlijk nu uh, in rap tempo richting maart, uh, gaat dat natuurlijk uh, door. En daardoor uh, ja, wordt het toch wat lastiger om uh, een mooi ijsvloedje te krijgen. En daar is het eigenlijk ook niet koud genoeg voor. Mm. Maar goed, wie weet, op een ondergelopen weilandje tegen het weekend uh, of in het weekend wellicht zou dan wat uh, geschaadst kunnen worden. Maar haar, ach, de meeste mensen hebben het hoofd er niet meer bij. En belooft niks. Nee. En na het weekend, begrijp ik, wordt het toch weer wat warmer. Ja, na het weekend dan zou het langzamer zeker wat minder koud uh, worden. Laat ik het maar zo zeggen, want echt warm wordt het dan ook nog niet. Uh, Snachts houden we dan kans op een beetje vorst, een paar graden. Maar overdag komen we dan toch wel boven de vijf graden uit. Oh, ook iets om naar te kijken. Op zich wel. Gerard dank wel. Mede met Nederlands ontwikkelings ontwikkelingsgeld... zijn duizenden eeuwenoude documenten in Mali van de ondergang gered. In het diepste geheim werden de documenten de afgelopen maanden vervoerd... van de Noord-Malinese stad Timbuktu naar de hoofdstad Bamako in het zuiden. Het noorden, zoals u weet, was lange tijd in handen van islamitische rebellen. Joris Kila, goedemiddag. Goedemiddag. U bent cultureel erfgoedwetenschapper. Geen, geen, geen deskundig op het gebied van islamitische e extremisten... maar wel wat ze kunnen doen, hè? want ze waren in gevaar. Deze documenten, waarom? Nou, die manuscripten waren in gevaar omdat natuurlijk uh, uh, Mali bezet is geweest... door uh, de Anza Adin en andere jihadistische groeperingen. En uh, die hebben eerst uh, huisgehouden bij de soevi heiligdommen in Mali. Die hebben ze vernietigd. En daarna was toch een dreiging... dat ze zich daarna misschien met die manuscripten zouden gaan bezighouden. Ja, dus werd er een reddingsoperatie in gang gezet. Dat uh, klinkt al een heel spannend verhaal. Hoe zijn die, zoals ze zeggen, in het diepste geheim... Uh, uit Timbuktu weggehaald? Hoe is dat in zijn werk gegaan? Nou ja, ik uh, vind het een beetje vreemd... want mijn bronnen die hebben het over... Uh... Dat er een uh, beperkt uh, aantal uit uh, Timbuktu is weggehaald. Oh. En uh, dat dat met brommertjes en met een boot is gebeurd. Dus uh, het lijkt me ook niet dat dat nou een, uh, een hele grote kostbare operatie is, volgens mijn bronnen hoor. Uh, uh... Ja, dat klinkt niet erg als een geheime operatie. Worden we een beetje in het ootje genomen, vanwege het belang van de documenten misschien? Nou, die, die, die documenten die hebben een cultureel en historisch belang. Maar er staan geen nieuwe wiskundige ontdekkingen in of iets dergelijks. Nee, maar ze zijn is... vooral van historische waarde, hè? Dus, dus het gevaar was wel degelijk aanwezig dat deze documenten zouden kunnen worden vernietigd? Het gevaar was aanwezig, maar ik moet daarbij zeggen dat... Um... De, de groeperingen die daar dus de boel bezet hielden, die hebben nogal veel tijd gestoken in het uh, uh, vernietigen van uh, architectonisch erfgoed en graven van soefiegeleerden uh, uh, geleerden en heiligen. En uh, daar is ook een fatwa uitgesproken. Uh, onlangs nog is die herhaald door de grootmoefti uh, van Kairo. Uh, ...dat het verboden is voor uh, mensen die de islam aanhangen om uh, zomaar cultureel erfgoed uh, te vernietigen. Dus de meningen lopen een beetje uiteen. En wat, uh, wat ik dus uh, via mijn bron heb gehoord is dat een groot gedeelte van deze manuscripten... ...gewoon in Timbuktu zelf door allerlei families bewaard werden... Mm. Uh. We hebben het nu gehad over een, een, een grote bibliotheek die met Zuid-Afrikaans geld een nieuwe bibliotheek die was neergezet, waar ook een restauratieafdeling en een tentoonstellingsruimte in kwam. Daar is wat brand gesticht uh, heb ik uh, vernomen. Maar het mooie is dat uh, dat ik uit bronnen heb vernomen dat onder dat gebouw, waar, waar dan een paar afdelingen van zijn uh, verbrand, dat daar een geheime ruimte zat waar een heleboel van die spullen bewaard werden. Oké, okay, en die zijn helemaal niet vervoerd. En die zijn helemaal niet vervoerd. En die zijn dus ook niet ontdekt door de jihadisten. De nou, kan dat zijn omdat ze uh, te druk met andere dingen bezig waren. Of dat ze er toch niet al te veel werk van hebben gemaakt. Hm. En het is zo dat. Uh, um, ja, er zijn honderdduizenden van die manuscripten. En uh, na de hoofdstad Matmako uh, uh, zijn Bamako. er, geloof ik. Uh, Bamako, sorry. Een, een 30.000 uh, vervoerd. 28.000, uh, dacht ik. En. In uh, Timbuktu zelf uh, zijn nog uh, minstens zo'n 100.000 uh, manuscripten aanwezig. Ook in privécollecties van mensen. Want traditioneel zijn alle families daar uh, een beetje uh, uh, bibliothecaris en zo. En die zijn al generaties vanaf de 13e, 14e eeuw zijn die collecties al in de families. Okay. Wat ook dus niet inhoudt dat ze dan ook uh, in goede staat zijn. Hè? Want een heleboel van die manuscripten en boeken die waren in slechte staat, dus die behoefte sowieso conservering. Ja, want wat is het, het, het belang, als u dat kort zou moeten samenvatten, van deze documenten? Waarom zijn ze zo waardevol? Ze zijn natuurlijk uh, waardevol omdat het historische stukken zijn, maar ze hebben ook te maken met de identiteit van, uh, van de regio. In, de, in deze regio, uh, die ongeveer, laten we zeggen, in de 15e eeuw uh, een soort van bloeiperiode had... Uh, uh, een wetenschappelijke bloeiperiode en toch een soort van verzamelpunt was voor wetenschappers. Daar is het sinds die tijd al traditie om uh, boeken en manuscripten uit uh, bijvoorbeeld Egypte en uh, Noord-Afrika te importeren, te kopiëren en ook dingen uit de regio te, te schrijven en te bewaren. Dus wetenschappelijke dingen, op allerlei gebieden. Wij horen het. Uh, het belang is duidelijk en het is goed in ieder geval om te horen dat ze bewaard zijn gebleven. Ook al was het misschien niet zo geheimzinnig als dat het ons werd verkocht. Dank u hartelijk. Joris Kila.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 Ouderenzorg is steeds meer nodig, maar het wordt ook steeds duurder. Hoe lossen we dat op? Moeten hulpbehoevende ouderen meer terugvallen op hun kinderen? Wie draait op voor de ouderenzorg? Vanavond in de Bad op 2. Kwart over 9, live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Heeft u wel echte groene stroom? Check alle groene stroomproducten op hier.nu. Cheap tickets, boek je razendsnel op cheaptickets.nl. Dit is Radio 1.